Het aantal meldingen over valse e-mails is de afgelopen maand weer flink gestegen, zegt de fraudehelpdesk. Over het jaar 2015 kwam er al een record aantal meldingen binnen over nepmails van internetcriminelen. In januari is het aantal meldingen opnieuw toegenomen. Oplichters misbruiken steeds vaker namen en logo's van bekende bedrijven, onder meer van de NS, Albert Heijn en MediaMarkt. Met de e-mails proberen de opl oplichters geld af te troggelen bij mensen.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 Suriname koppelt de eigen dollar los van de Amerikaanse dollar. Dat heeft de centrale bank van het land aangekondigd. Omdat Suriname veel goederen importeert uit Amerika... was de munt gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Maar door de crisis daalde de Surinaamse dollar... vorig jaar al flink in waarde. Volgens de centrale bank is het te duur... om de koppeling met de Amerikaanse munt in stand te houden.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 to play See when I was younger I would live my life All uh -huh.